Het is twee uur, Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De machinist van de sprinter die zaterdag in Amsterdam op een intercity botste... is vermoedelijk door een rood sein gereden. Een redacteur van de Volkskrant hoorde haar zeggen... ik vrees dat ik een rood sein heb gemist. De machinist zag er verward uit en begon ineens te praten. De redacteur en de andere passagiers waren verbijsterd. Ook de Telegraaf schrijft dat de sprinter door rood is gereden. De krant baseert zich daarbij op bronnen bij de NS en ProRail.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 In het grensgebied van Zuid-Soedan en Soudaan zijn de gevechten tussen de legers van de twee landen weer opgeleid. Volgens zuid soedan trokken troepen uit het noorden de grens over met artillerie en tanks. Soudaan beschuldigt juist troepen van Zuid-Soedan ervan dat ze opnieuw de grens zijn overgestoken. De gevechten braken uit nadat Zuid-Soedanese troepen zich hadden teruggetrokken uit de plaats Heglik, dat bij Soudaan hoort. Ze hadden de stad zo'n tien dagen in handen. Hegeliek is van vitaal belang voor de Soedanese economie. De helft van de Soedanese olieproductie wordt hier opgepompt. Het weer wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Langs de kust neemt de kans op een bui tegen de ochtend toe. Temperatuur ligt rond 5 graden. Overdag eerst overwegend zon, maar later ook regen en het wordt 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven. Ik heb er zo de pest in over wat er nou weer allemaal in die politiek gebeurt. Nee, er gebeurt voorlopig niks natuurlijk van wat er moet gebeuren. Nee, we krijgen nou weer dat verschrikkelijke circus... van die Samson en die Pechtold en die Roemer en die Jolande Sap... en die, die partijpolitieke pissenbinden die het allemaal weer zo goed weten... He, maar waar we helemaal niks aan hebben voor het oplossen van de crisis. Nee, we krijgen weer al die koppen op tv met diezelfde riedels. He, met het misselijkmakende gewauwel. En niet om echt iets te laten gebeuren, nee, om weer meer zeteltjes te winnen, gadverdamme. Laten ze de koppen bij elkaar steken, al die partijen samen en even niet met de partijpolitiek bezig zijn, maar met de echte problemen. Maar ik zie het allemaal niet gebeuren, He? Als een loeiende, domme kreet hoor je enkel nog maar verkiezingen, ja, verkiezingen. Wat schieten we daar nou mee op? Mensen, neem me niet kwalijk, maar ik heb er even helemaal te bak van. Ik pak mijn biesen, Ik kies het hazenpad. Ik ga even een paar weken naar Rome in Spanje. Ik wens jullie heel veel sterkte. Tot over drie weken. doei. Doei. Ah. Nou, welkom, welkom lieve luisteraars. Kijk op uh, www.groentevrouw.com uh, uh, voor nog meer uh, zinnigs, zou ik maar zeggen. Ze is inderdaad op vakantie, dus we uh, moeten er drie weetjes mis hierna. Goed, vannacht uh, geen live muziek, maar uh, de stem op een erepodium. Want uh, twee uur geleden is wat mij betreft officieel de week van het luisterboek begonnen. En ik ben zeer vereerd dat een van de genomineerden voor de ESTA Award... Uh, de beste voorlezer 2012 hier te gast wil zijn. En dat is... Uh, Hans Crozet. Uh. Welkom. Uh. Uh, toneel, filmacteur, uh. regisseur, artistiek leider... Oprichter van, oprichter van meerdere toneelgezelschappen... schrijver en stemacteur. Mag ik Hans zeggen? Ja, graag. <laughs> Goed. Uh, ik heb deze week uh, uh, met ontzettend veel plezier geluisterd... naar uh, uh, het door jou ingesproken uh, luisterboek wat genomineerd is... Lentebeken, een korte roman van uh, Iwan Turgenev. Ik was helemaal getime-warp naar 1840. Ja. Ik zat echt ja. in Frankfurt ja. Ja. En, ik, en, ik, en ik leefde daarmee met, uh, met Sanin, ja. die verliefd werd ja. op, de, op de bakkersdochter. Ja. En dan oh, zo vuil verleid wordt door die ja. Maria, ja. die rijke ja. Maria in Wiesbaden... Ja. Ja, het is een prachtig verhaal. En, en, en, en het is heel lichtvoetig. En toch heel tragisch. En uh, terwijl je misschien bij het begin al weet hoe het afloopt... lees je met een... of in ieder geval misschien luisteren, maar in ja. ieder geval ik las... Uh, het met een grote spanning. Ja. En uh, ja, Durgenev is meesterlijk. Meesterlijk. Ja, meesterlijk. ja. ja. Ontzettend van genoten. Ik merkte steeds uh, dat ik met een grote smaal uh, door de stad fietste. Omdat oh, dat met me. Toe op je oor. Hey, ontzettend lief dat je vannacht uh, op dit belachelijke tijdstip uh, hier wil zijn. Heb je nog iets bijzonders gedaan vandaag? Uh, nou, ik heb me een beetje voorbereid op, uh, op gesprek. Ik wist, weet namelijk niet hoe ik midden in de nacht reageer. Nee? Dus ik heb me nog even goed ingelezen in alles... waar we het eventueel over zouden kunnen hebben. Ja, dat zijn een heleboel dingen. Want je hebt, uh, ik heb hier ooit twee boeken van jou ja? gelezen. Ik heb, ik heb me ook ingelezen. Ja, dat heb ik nou niet gedaan. Nee, dat hoeft niet. Uh, nee. uh, ja, biografie, de Badhuisweg. Uh, nee. uh, dat is al uit 2008. En uit 2010 uh, je eerste echte roman, hè? Ja. Uh, Lucifer onder de linden. Ja. We hebben uitgekomen bij dat heb ik, die heb ik niet helemaal uit kunnen lezen, dat, dat lukte me niet. Maar goed, ze, je hebt ook muziek meegenomen. Ja. Dus uh, laten we vrolijk beginnen, zei je dus. Ja. En had je gekozen? Uh, ja, ik weet niet welke volgorde jullie nemen. Nee. Maar uh, van Shostakovich uh, iets vrolijks. Dat klinkt misschien raar, maar uh, heel lichtvoetig. Meestal is het... Ik dacht midden in de nacht moet ik niet met iets zwaars aankomen. Dus niet met Shostakovich. Maar toen ik het zat af te luisteren, dacht ik bij mezelf... Ja, nou maar dat is zo lichtvoetig. Daar blijf je wakker van. Kom op. mm een ja, mooi stuk we gaan niet helemaal draaien, nee. moet ik wil heel veel praten. Uh, ik ga even, even opzommen wat we vannacht uh, allemaal verder nog krijgen. Ik heb een hoorspel uh, opgeduikeld, uh, moord in olieverf, 1383, is best aardig. En zo, het, het speelt zich af in, gedeeltelijk in het Stedelijk Museum, dus dan komen we daar ook nog eens een keertje. Hè, want het is lang geleden. Hans, uh, jij hebt ook zo je steentje bijgedragen aan Hoorspelland. En, uh, ik heb een, een stapeltje kunnen opsnoeren, niet allemaal even goed. en uh, mm -hmm. Van geluidskwaliteit bedoel ik, en anderen weer gewoon te oud bollen. Maar, of te lang. Ik heb uh, gevonden het lange kerstdiner. Kan je dat herinneren? Ja. Een stuk van Thornton Wilder. Ja. Daar speel je dan de zoon in. Die steeds maar zegt, uh, van: uh, zal ik het vnees snijden? Maar dat is wel 100 jaar geleden, Dat toch? is uit 64. Nou Vp. ja, Al. dat is toch niet normaal. En dan heb je De vijand van de staat. was ook nog een stuk. Daar speelde jij minister in, geloof ik. Een heel absurd <lacht> stuk. 63 was dat. En dan uh, na de overwinning. En dan heb ik nog iets opgeduikeld. Het oudste stuk, dat heet... Der een de Rechterhand. Uit het jaar dat jij als volontair begon in Rotterdam... bij toneel, hè? In 1957. Nee. Echt waar. is een hoorspel over het leven van Michiel de Ruiter. Gaat er een belletje in? Nee, gaat geen belletje nou, in. komen? weet je, ik heb, een, ik heb een heel klein stukje eruit. Nee, oh, maar jij speelt de jonge, uh, de jonge uh, Michiel de Ruiter. Die zo, gaat naar zee. Moet ben je ben horen. Ik ben benieuwd. Waar kom jij vandaan? Van de, van de, van de lijnbaan, vader? Regelrecht. Nee...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 Of een aap in een koopje. Oh. Nou ja, of wat je maar nou, zegt. Ja. Ik vergis me, je was, was al vier ja, jaar eerder ja, begonnen. Ja, ja, ja, ja, want ik, zit, ja, ja, ik kan niet, ja, ik kan niet ja. goed rekenen. Nee, dat geeft niet. Maar nou, vind niet. je het? Ja, het is wel heel verrassend om dat te horen. Ik, eh, ik herinner me vaag. Er komt steeds meer terug. En ik moet eerlijk zeggen, het valt me nog mee ook. Nou, absoluut. Ja, nee. Je kon toen al actief. Nou, ja, goed. En niet voor niks, niet. ja toch? Nee, maar ja. soms als iets zo lang geleden is... dan kan het zo stijfjes klinken. Ja, hè? Maar helemaal niet. Maar, nee. Ik praatte toen ook veel... veel te netjes, bij wijze van spreken. Maar in dit viel het me reuze mee. Ja, ja. ja want je was een, een stuk beter... dan, uh, dan uh, die, die vader. Die had iets, dat ouderwetse... Ja, ja, ja, ja, ja, hoorspellenruggen. Ja, die was van de hoorspelkerk. Ja, precies. Ja. Ja. ja, maar die ken ik helemaal niet van toneel. Rien van Noppen. Nee. Ja, hij heeft veel ja, meer gespeeld. Ook. Okay. Goed, nou wat gaan we verder doen vannacht? Ik laat u natuurlijk uh, ook de laatste luisterboeken van de shortlist horen. Dus dat betekent een flatje van het luisterboek... van de inmiddels 80-jarige schrijfster Yvonne Keuls. En zij sprak zelf haar boek uh, Meneer en Mevrouw zijn gek in. Uh, uh, dat is uit 92. Goed, en een volkomen vreemde eend in de bijt... want er worden echt appels en peren vergeleken. Uh, twee longartsen, Wanda de Kanter en Pauline Dekker... Die hebben een gigantisch succes met hun boek Nederland stopt met roken. Nou, waanzinnig veel van verkocht en, en nu zijn ze dus ook op CD. Nou ben ik al drie jaar geleden gestopt met roken en ik had uh, eigenlijk helemaal geen zin om te gaan luisteren. Want ik denk ja, maar het is goed. Het zou zomaar kunnen helpen. Als je wilt stoppen, weet je wel. Dat dat net eventjes helpt. Zijn prettige stemmen die zonder flauwekul zeggen waar het op staat. Zonder drammerig te zijn. Nou, pet je af. Ik laat u straks een stukje ho horen. Heb jij ooit gerookt, Hans? Ja, vroeger. In de tijd dat ik dat hoorspel opnam. Oh, toen, ja. Maar, ja, maar daarna niet meer. Ja, ik heb sigaartjes gerookt. Maar de laatste tien jaar uh, niet meer. Nikke oh, oké. Okay. En was, kost dat moeite om te stoppen? Nee, nee, nee. nee, nee. Ik ben, ik ben niet nooit echt verslaafd geweest. Oh, gelukkig. Nou, dan laten we ook horen een van mijn favorieten. Dat is... De Radioversie van uh, Heerlijk Duurt het Langst van Annie M. Smit. Met een weergaloos Pierre Bokma en Chitse Reidingkaga en Olga Zuiderhoek. Jij hebt dat nooit gehoord? Heerlijk Duurt het Langst? Ja, uh, toen. toen. Ja. Maar, maar dit, dit luisterboek niet. Nee, nee Ik nou, heb Pierre, niet gehoord. Pierre Bokma heeft natuurlijk ook. Uh, volgens mij was het zo'n grote doorbraak bij het publiekstheater toen. Ja. Karst Woudstra, ja. Uh, De Nachtmoeder. De, nacht, nacht, de moedag... Nachtmoeder van de Dag, ja. ja. ja. Oh. Weet je, ja, zoals... dat het voor het eerst dat ik, dat ik in, het, in het theater gehuild heb? O, oh, jeetje. Ja, nou ja, fantastisch eigenlijk. Hè. Nee, ja, het was een prachtige voorstelling. Met Ton Lutz en Elisabeth ah, Andersen. Ja, Hans Daterlijks, dat ja. Ja, nee, het was echt uh, heel bijzonder. Ja. En, en, en ja, het was niet het echte debuut hoor, van nee, Pierre. Nee, nee. Hij had één rol daarvoor gespeeld... Uh, bij, bij uh, Globen van Gerard-Jan Reinders. Het chemisch huwelijk van, oh ja, uh, van ja. Komrij. Gijs de Lange ook in zat. Ja, ik weet verder niet, meer zo ja. precies. Maar mij was, ja, die jongen, dat was een, uh, ja, ineens uh, een wonder op het toneel. Ja. Ja. ja. Nou, nog steeds, vind ik, hoor. Alhoewel, ik zat net, uh, voordat ik hier naartoe reed, keek ik naar Bloedverwanten. <laughs> dat is een of andere serie op ja? de... Ja? Nou, dat vond ik allemaal wel heel. Allemaal hele goede acteurs, maar dat vond ik oh. wel heel saai. Nou, nou goed, oké, okay. uh, dit terzijde. Uh, ik heb met. Nou goed, dat doet niet toe. Uh, <laughs> ik heb ook aandacht uh, voor het, uh, een volkomen crossover theaterstuk. Dat wil zeggen voor jong en oud. Uh, dat is van Peter Droste en Manon Nieuwbehoor. Zij hernemen het stuk ganzenbord. En ik ben afgelopen vrijdag weer gaan kijken. En het is echt nou, zo vindingrijk, zo geestig. Ik vind dat echt een topper. Uh, ken jij zijn werk? Ken je Peter Trost? Nee, nee, heb je ooit gezien nee. Erik of het kleine insectenboek? Dat had Henk van Ulster toegeregisseerd. Nee, nou, nee, ik weet alleen ja. dat uh, Erik uh, de televisieversie, want daar heb ik in gespeeld. Ja. Maar dit heb ik niet gezien. Oké, okay, nou goed. Nou, dan ook nog een fijne Amerikaanse serie die echt de moeite waard is, vind ik tenminste. Uh, uh, Nurse Jackie met Edie Felco in de hoofdrol. He, ze schitterde ooit als uh, Carmella, de vrouw van uh, Tony uh, Soprano. Nou goed, is hartstikke goed. Uh, ben jij tv-kijker? Uh, ja, wanneer het uitkomt. Oké, okay. en film? Film veel te weinig. Veel te weinig. Ja, veel te weinig. ja ik, ik laat bijna altijd toneel voorgaan. Ja, ja, ja. Maar, um, ja, je, en is een film die je nog een indruk op je gemaakt heeft de laatste tijd, die je gezien hebt? Oh, god, dat weet ik zo gewoon niet. Nee, nou, dat weet ik niet zo gewoon niet. niet. Maar ik, ik uh, vind het wel grappig, hè? de toneel Ja, Menagolia me van, uh, ja, van Trier. Nou, ja. Maar vind ja. jij dat nou ook niet een ja. film die... Ja. Dat is nou echt een filmfilm. Ja. Ja, dat is precies. iets wat je niet ja. op het toneel ja. kan hebben. En ja. wat, ik, ja. wat ik zo mooi vind, is dat, uh, dat ik steeds meer films ga waarderen... die niet gespeeld kunnen worden ja. op het toneel. Ja. Ja. En toneel ga waarderen wat niet gefilmd kan worden. En ik wil je toch iets laten horen. Uh, jonge regisseur, hij is nu 26, hij komt uh, uit Maastricht... en hij heeft... Uh, Vanaf 2013, 2014 een engagement bij het Nationaal Toneel. Ja. Hij heet Casper uh, van der Putten. Ja. En hij heeft laatst. Ken je hem? Ja. ja? Nou, hij heeft laatst. Uh, de ziekte die jeugd heeft ja. gezien? Ja. Nee, okay. okay. het niet. Ongelooflijk. Uh, stelletje ja. jonge, uh, getalenteerde acteurs ja. Uh, uh, ja. speelden er mee. En ik had hem. Uh, ik heb hem geïnterviewd en toen zei hij dit. Wou ik je even laten horen? Ik, ben, ik, ik hou heel erg veel van film en. En daardoor hou ik ook extra veel van theater. Van alle dingen die, die theater weer echt uniek maken ten opzichte van film. En een van die dingen is toch echt de verbeelding. Dat je denkt, van, ja, je kan, je, wij spelen een stuk wat je ook in een hele ingerichte woonkamer zou kunnen spelen. Maar we spelen het in een kale ruimte. En ik vind het zo mooi dat je daardoor alleen maar naar die lichamen kijkt. En de, langzamerhand fantaseer je dat huis er wel bij. Weet je, dat, en dat is zo mooi aan toneel. En daarin vind ik het ook leuk om eigenlijk ook te laten zien bijna van, kijk, dit, meer is er niet nodig. Ja. Dit is het enige wat je nodig hebt. Ja. Een paar mensen en, uh, en wat publiek. Je schedeldak is het grootste filmdoek, toch? Ja, ja, precies. Ja, nee, absoluut. Zo zie ik dat in ieder geval heel erg. En ik vind dat ook... Film is natuurlijk gewoon toch een beetje de koning van het dramatische verhaal geworden. Dat is in ieder geval hoe ik ben opgegroeid. Ik ben zo met film opgegroeid. En veel later pas met toneel. Als je bedenkt hoeveel films ik heb gezien en hoeveel toneelstukken ik heb gezien. Dat is natuurlijk totaal... De Daaraan is het de absolute koning. En daarom moet het toneel ook over andere dingen kunnen gaan. Moet het ook kunnen gaan over contact maken met je publiek. En over, en over ook de vervreemding en de dingen die niet kloppen. ja. ja. Ja, dat zegt hij heel intelligent. Ik ken hem, eh, ja. Want, nee, ik bedoel, het is maar zelden... Ik bedoel, eh, toneel op televisie werkt niet. Ik heb het zelden zien werken. Nee, als het een gewone registratie is, nee, dat nee. werkt niet. Nee. Nee. Zoiets als Kroaka, wat verfilmd is, dat ja. is iets anders. Ja, dat is iets En, en familie. Ja. Eh, Vind je die films dan nou iets toevoegen aan wat er op toneel eh, te beleven was? Dat is moeilijk te zeggen. De, de, de, de verspreiding is gegarandeerd daar. Je weet dan dat er heel wat meer mensen met zo'n stuk in aanra aanraking komen. En dat, dat vond ik als medeproducent van die voorstellingen natuurlijk ontzettend belangrijk. Maar um, ja, of het een verrijking is, dat durf ik niet te zeggen. Ik denk dat je dat, dat pas over een jaar of tien kan zeggen... wanneer zo'n toneelvoorstelling helemaal in de rook vervlogen is en dat je wel dat concrete beeld hebt. Ik ja. denk dat, dat, dat het daardoor wel heel waardevol is. Ja. Want die acteurs die Cloaca op die film spelen... die hebben wel honderd voorstellingen in hun lichaam zitten. Dus nee. die hebben een soort ervaring... Ja. en een, die, zijn, die zijn zo vergroeid met die rollen... Nou, dat, uh, dat lukt je niet als je daarmee bloot begint in een filmstudio. Nee, nee. nee dan, is die, dan is die theaterachtergrond wel heel belangrijk. Ja, en dat, eh, omdat dezelfde acteurs natuurlijk in die film spelen... Eh, krijg je dat er allemaal extra bij. Ja, ja, en dat is eh, absoluut. Uh, Oké, okay, goed. Ik ga nog even door met zeggen wat er nog verder komt. Ik heb een heel mooi jeugdboek gelezen. Mijn dochter kreeg het cadeau, maar ik heb het gelijk ingepikt. En ik heb het in twee dagen uitgelezen. Het is een hartverwarmend boek over, ja, nou, over pubers met kanker. Klinkt afschuwelijk, maar het is echt heel goed. Het is filosofisch, warmgeestig. Uh, ook al zijn de protagonisten wel, wel heel erg slim en dat remmer goed. The Fold in Our Stars heet het van de 34-jarige Amerikaans uh, John Green... speelt zich gedeeltelijk af in Amsterdam. Uh, een weeffout uh, in onze sterren. Lees jij veel? Ja ja, ja en het is, uh, Dat wet ijvert met toneel. Ik lees heel erg veel. Ja? En uh, ja, ik geniet daarvan. En het voedt mijn verbeelding. Ja. Ik, uh, ik denk dat, dat, dat uh, het lezen... Is, de, is, de, is, ja, is toch de basis van waaruit je daarna ja. theater ja. gaat maken. Ja. Je bent volkomen vrij. Je bent je eigen ja. regisseur. Je ja. hebt geen last van toneelspelers die iets anders doen dan jij willen. Ja. Je kan het helemaal zelf regelen. Ja, en, je, en jij leest al echt vanaf je... Ja, vanaf, vanaf dat ik lezen kan. Vanaf je lezen kan. Ja, en dat, dat, ik, ik, dat, is, dat is zo gekomen. Er zijn wel eens maanden dat het dan niet lukt... omdat het vreselijk druk is. Ja. Maar ik doe wel vreselijk mijn best om uh, zoveel mogelijk te lezen. Oh. En ga me nou niet vragen wat het laatste boek is. ja waar ben je nu in bezig dan? Ja, nu, nu, ik, nee ik ben nu ontzettend in die proest bezig geweest... Oh, om... Ja. Uh, ja, om me daar weer op te oriënteren. Ja, daar gaan we het zo over hebben. Ja. Goed, uh, nou tot slot. Uh, ik ga even melden. De website www.adelinevanlier.nl Kan je straks alles podcasten, dingen terugluisteren. Uh, je kan je ook abonneren. Uh, je kunt ook mailen naar hetgoedeleven.nl Je kan me bevrienden op Facebook. Dan volg je het allemaal nog veel sneller. Want F Francis heeft net weer een mooie foto van ons tweeën. Als het goed is. Op... Oh, he, kijk, kijk maar lekker op Facebook bij Adeline vanlier. Oké, okay. goed. Nou, ik denk dat ik, uh, Hans, dat ik bijna alle uh, door jou ingesproken luisterboeken uh, hè, door, de, door de jaren heen beluisterd heb. Ja. En veel heb ik er hier ook van in de nacht laten horen. Oh. So soms helemaal, soms is. Het is allemaal voor uitgeverij uh, Cossé. Kleine, ja. fijne uitgeverij. Uh, waar jij zelf ook publiceert. Ja. Je hebt daar uh, bijvoorbeeld, uh, nou, Louis Couperus uh, heb je als ja. eerste ingelezen. Ben je toen ook al in de tijd uh, voor, genomineerd. voor genomineerd? Volgens mij zat ik toen in de jury. Even van de eerste keren, ja. weet je nog, van de laatste ja, ja, boeken. Ja, ik weet niet meer wie er ja. toegewonnen. Oké, okay, daarna... Ja, Remco Kampert Oh ja, maar dat, was, dat had hij ja, ook wel heel mooi gedaan. Ja. ja. Nee hoor, die Gaat. vind ik het van harte. Oké. Okay. Goed, daarna heb je een, een kerstverhaal van Charles Dickens. Ja. Uh, een Arthur Conan Doyle heb je gedaan. Heel erg mooi, de voorlezer van ja, uh, Bernard Schink. Schlink. Ja, ja. En toen kwam het grote werk dus. En In Ongenade ja, van Coetzee. Uh, daar ben je ja. ook voor genomineerd. Ja. Ja. En nu dus... Uh, ik sla niks over, hè? Nee, dit nee, is... nee, nee, nee, nee, nee. Nou, Corsé, daar wil ik jou, met je over hebben. Ik begon in 2005, hè, dus met die luisterboeken. En die eerste stapel die, die, die uitkwam... en ik hoorde die... En, ik, en toen heb ik ze opgebeld. En ze zei ik, nou, dit kan helemaal niet. Dit is echt ik vond de kwaliteit echt zo abominabel. Want wat ze gedaan hadden, ze vroegen dus aan schrijvers ja. vanuit hun eigen stal om dat voor te ja. lezen. Ja. Maar dat kan toch niet iedereen? Nee, dat is een, dat is een, een vak. Het zelf dat is ook vak. Nou, het is echt niet om aan te horen. Ik, oh, zei, ik dat heb het niet gehoord. Niet. Ik heb niet gehoord. Nee, nou, niet maar gehoord. dat zijn ze ook mee opgehouden toen. Ja ja. ja, ja. Want toen gingen ze dat toch wel wat steeds serieuzer nemen. Ja. En ik bedoel, ja. Ja, jij ja. zat ook in de stal en jij las ja. voor. En dat is toch wel even iets anders. Ja, de, ja nee... Uh, ik, heb, ik heb niet... Uh, Eva heb ik niet horen voorlezen. Ja, wat je ik nou moet eerlijk voor. zeggen... Ik, mijn eigen luisterboeken luister ik ook bijna niet af. Ik, ik, heb daar, ik weet niet wat dat is... maar daar heb ik geen geduld voor. En uh, wel eens in de auto... Ja. maar ik kan me ontzettend storen aan mijn eigen stem. En dan uh, zet ik liever, liever uh, Shostakovich ja. op. Maar luister je wel eens naar een andere uh, luisterboek? Gewetensvraag? Uh, gewetensvraag. Uh, nou ja... Uh, wanneer het de schrijvers zelf zijn. Omdat ja. ik het leuk vind, dus zoals Remco Kampert. Omdat je dan op een dubbele manier zit te luisteren. De man heeft de, de zinnen geschreven ja. en de man zegt ja. ze. En hoe zit de spanning daartussen? Dat vind ik bijvoorbeeld... Keizer is Adriaan van Dis. Ja, al zijn boeken ja, is echt... Ja, ja. Arthur Chapin kan het toch ook wel heel goed? Ja, dit heb ik nog nooit gehoord. Ja. Uh, Hugo Klaus vind ik heel erg goed. Die heeft vroeger al, in de tijd dat ik dat uh, hoorspel deed... Ja? toen waren er al uh, 33 toerenplaatjes met gedichten van Hugo Klaus... die hij zelf las. Ja. En dat uh, ja, vond, ik een wonder. Ja. vond ik een wonder. Hij kon het de laatste jaren eigenlijk nee, niet meer. Dat was niet om aan te horen. Nee, heb nee, ik hem ook wel eens... Weet nee, je wel, nee, dat, uh, ja, in dat, programma, in dat gedichtenprogramma. Ja, wat die, precies. Wat die dat, deed. De, de Amour, dat is ja, 14. Zout ja, Amour, ik? weet ik veel. Ja, en, ja. nee, de, de laatste keer dat ik hem hoorde ging, ja. het, ging het nog hartstikke goed. Ja. Dus ik heb dat niet meegemaakt dat het minder werd. Nou, Herman Koch, die leest zijn eigen boek voor. En dat geeft dus uh, de juiste ironie. Ja, ja, wat wil je? Ja, ja hij is ook een acteur. Zo, ja? Ja, en, ja, soort ja, of. In ja. zekere zin. Ja. Maar er zijn ook schrijvers die het absoluut niet, niet kunnen, kunnen. Zoals ja. Maarten het Hart, die dat ook ruikelijk ja, ja. toegeeft. Ja, ja. En, ja, ja. <laughs> dat stemmetje van hem, dat kan nee, helemaal niet. Nee, nee, nee, die nee, laat nee, het Jeroen nee, Willems nee. doen. Ja, heel verstandig. Dus, Jeroen is uh, meesterlijk. Ja. Ja. Ja. Ja. Maar, ja, want bijvoorbeeld het psalmophoor... Dat zou ik nooit ja. gelezen hebben, maar ik kon, maar ja, ja, kon er ja, wel ja, naar ja, luisteren. Ja, ja, ja. Maar er zijn ook schrijvers die dat dus niet kunnen. Dus, uh... nee, dit, dit, nee, tuurlijk. Het is, het, het is op zichzelf heel moeilijk. En ik denk ook dat een schrijver die dat niet gewend is... Ja, dat hij er ook uh, bovenmatig nerveus is om zoiets te doen... en dat dan niet ontspannen doet... Ja. Maar ja, goed, dat moeten ze zelf weten. Nou, goed, ik vind die luisterboekenprijs, die instelling vind ik toch wel leuk. Want het ja. niveau gaat daardoor wel omhoog. ja, Ja. ja. Huh? ja. ja. Uh, heb je eigenlijk, uh, dat is een rare vraag... maar heb je ook nog liefhebberijen naast het toneel in het schrijven? Uh, mijn kinderen en mijn kleinkinderen. Okay. En verder, uh, ik, ik ben geen tuinierder. Ik ben geen uh, houtzagertje. Uh, ik vond het vroeger, heb ik heel veel werk gemaakt van fotograferen. Ja? Maar nee, lezen. Lezen is een hobby. Je doet niks met je handen. Handig? Niet dat nee, nee, ik geloof het niet. <laughs> geloof het nee, omdat dat namelijk zo'n lekker moment is om naar ja. die luisterboeken te luisteren of horen ja. spelen of wat dan ook. Dus om, om, al, ja, omdat ja, ja, om op, op de telefoon ja. en dan ja. uh, te staan te zagen en zo. <laughs> ja, nee. Dus dat, dat is allemaal niet aan mij besteed. Hele saaie uh, figuur. <laughs> Oké. Okay. Hey, uh, er zijn. Uh, uh, er zijn tien uh, luisterboeken... nou, het zijn niet luisterboeken alleen uh, genomineerd... er zitten ook ja. twee hoorcolleges bij. Ja. Doe je dat wel eens, hoorcolleges luisteren? Ja, dat doe ik wel. He, populisme? Ja, van, ja nee, uh, Maarten dat van heb van ik, dat, ik nog niet, maar ik, ik heb die. Kritisch uh, Denken heb je die gezien? Nee, Praatmans? die heb ik wel, maar die moet ik nog lezen. Die moet ik nog luisteren. Nee, uh, ik heb uh, Hoorcollege Proust. en Hoorcollege Griekse Tragedie. Ja, dat heb ik, dat heb ik dat. ontzettend vaak ja. afgedraaid op weg van naar Ineke, Maastricht. Ineke van, uh, whatever. Die, ja, die, die was ook toen genomineerd. Ja, ja, en die doet dat fantastisch. Ja. En uh, op weg in de auto naar Maastricht luisterde ik dat. Ja. Toen ik daar met de tweede, de derde. De klas de hele Oresteia heb gedaan. Dus toen, toen was ik altijd goed opgeladen met allemaal materiaal... dat je ja. zeker wist dat je alle ja. vragen kon beantwoorden. Ja. Fantastisch, ik heb er ook heel ja. erg van genoten. Ja. Uh, een nog een ander fantastisch hoorcollege, je noemde het eigenlijk al eens... Dus van die uh, professor Maarten van Buren, hè? Ja. professor Franse letterkunde, ja. ja. ja. over Marcel Proust's ja. levenwerken, aan la ja. recherche du temps perdu... Uh, ik zal zeggen, hier, ik las een prachtige recensie. Wordingsgeschiedenis en inhoudelijke analyse concluderen tot een schrijfkunst. die symbolisch geladen dromen tot esthetisch vormgegeven bewustzijn verheft. Ja, nou ja, maar dit is een betekend. recensie in de geest. van hoe schrijft, toch? Artistieke noblesse ja. ter ontstijging aan de in. Ja, aan de intal van typerende gluurscenes beschreven verwoording en teloorgang van alle dag de vernietigende tijd 3000 bladzijden moeilijk toegankelijk kabbelend proza offer wille van de kunst dat uiteindelijk een rijke beloning voor het verstilde innerlijk inhoud Zo. En, en, <lacht> hij, hij, hij, nou ja. heeft van Buren dat geschreven nee dat, dat is een recensie oh, op recensie. Ja, ja, op ja, die ja. maar ja. goed om ja. nog eens even te ja. zeggen ja. Ja. nou goed jij hebt dus voor de serie meesterwerk ingelezen uh, je hebt de eerste uh, cyclus gelezen. Ja, de Kant van Svan. De Kant van Svan. Ja. Dat is echt, ik vind dat ongelooflijk knap dat je dat kan. Ja, nou ja, dat weet ik niet of dat knap is. Maar uh, dat. Ja, ik, ik, heb daar, ik heb daar. Daar heb ik nou echt plezier in. Ja? En dat kan je dan zien als een combinatie van werk en hobby. Ja. Uh, ik ben gefascineerd door. Uh, Proust. en ik, ik ben aan mijn tweede uh, lezing ervan bezig. En uh, toen Therese Cornips ook de eerste drie delen uh, zelf vertaalde, want de eerste drie waren eerst door anderen vertaald. Uh, nou ja, toen kon ik met uh, Kees Schafrat, die dat allemaal opneemt in zijn studio. Hartelijk Studio, dus ja. Toen ja, zijn we begonnen om dat uh, ja, vast te leggen. En uh, je kan zo ongeveer... als je het goed voorbereidt... want kost je een dag minstens voorbereiden je moet er een soort partituur van die tekst maken. En daar zijn, daar zijn zinnen bij van tien, twaalf ja. regels. Hoe doe je dat? Ja, nou, dat, dat? ja, nou ja, dat schijn ik dan te kunnen. Laat ik dat dan maar zo zeggen. Ik vind dat moeilijk om uh, van jezelf dat te zeggen. Maar... Uh, ja, ik, ik, dat is een stroom die je in het eerste woord... zie je de, de, de, de, de, die stroom uit een bron komen... en je volgt de loop van die stroom... En dat gaat zelden verkeerd. Als je het goed voor hebt bereid hoor. Ja. En, en hoe je doe je dat voorbereiden? Gewoon heel intensief lezen. Gewoon ja, en streepjes zetten, partituur ervan maken. Dat je precies weet uh, in je eigen tekenschrift, uh, hier moet het omhoog gaan. En hier moet je in ieder geval weten dat die tussenzin ook vier regels is. En dan moet je naadloos kunnen uitleggen aansluiten op waar je gebleven bent. En dat vind ik spannend. Dat vind ik een sport. Ja. En we, we doen dan zo'n 80 tot 85 pagina's per dag. Ja. En uh, het, het mooiste is... wanneer het halverwege de middag is... dat je uh, aan het lezen bent en in een soort roes komt. Ja. Ja. En dat je uh, soms niet meer weet dat je de vorige vijf minuten... welke zinnen je hebt gezegd. En dan, dat, dat zijn de beste momenten. Als het echt, als je nog te veel dat bestuderend doet... dan, dat is niet goed. En, uh, maar dat, je in is een, het, dat je eigenlijk verdwijnt in, in het verhaal. In het verhaal ja, ja. En, en in die zinnen. Ja. En dat, dat je dezelfde wellust hebt in het zeggen van die zinnen... zoals Als, Proust het had eens, het om, op te om het op te schrijven. En uh, Kees is daar een goede luisteraar naar. Ja. En die, die geeft dan aanwijzingen. Nou, dit zinnetje gaat iets te makkelijk. Uh, ja. Doe dat nog maar een keer. Maar door de, ja, die geavanceerde uh, opnametechniek is het mogelijk ja. om zo'n tachtig platzetten te doen. Omdat je niet meer, als je een fout maakt, kan je hem zelf herstellen. Ja. Dus dat, dat scheelt zo ontzettend ja. veel tijd ja, bij vroeger wel. vergeleken. Ja. Ik zal eventjes uh, uh, heel kort samenvatten, proberen... Uh, waar, waar, waar uh, op zoek naar de verloren tijd over gaat... He, Proust combineert jeugdherinneringen en uitvoerige beschrijvingen van society-leven in Parijs rond de eeuwwisseling, 1900 dus, met diepgaande psychologische analyses en filosofische beschouwingen over leven en kunst. En hij probeert op die manier die ongrijpbare essentie, die zich achter de werkelijkheid bevindt, op papier in woorden zichtbaar te maken. Zeg ik dat goed? Ja. ja dat kunst ontstaat volgens hem daar... waar ervaring en verbeelding elkaar ontmoeten. En in de kunst... en het is de kunst dan, hè? Uh, nee, zeg ik het verkeerd. En in de kunst die dan ontstaat... toont zich het echte, volledige leven. En voor de hoofdpersoon Marcel... blijkt het nogal ontluisterende in initiatie. Terwijl om hem heen het oude Europa instort... en de Eerste Wereldoorlog eraan komt. Ja. Dat is het Dat is uh, heel mooi samengevat. Heel mooi. Maar weet heel je heel wat, wat ik mooi vond? Wat Guy Gassiers ermee op het toneel ja, heeft gedaan. Ja, bij het theater. Ja. Theater. Dat, dat, dat was heel hij. bijzonder. heel ja. bijzonder. In vier uh, afleveringen. Ja. Kijk even naar jullie. Hebben jullie dat gezien? Frans, heb jij gezien? Oh, ja, het nee, is dat... ook naar Avignon gegaan. Het is ja. uh, in Wenen. Het is, ja. Uh, ja, het was heel bijzonder. Ja. Ja. Mooi ook hoe ja. hij uh, de nieuwe media gebruikt. De ja. Hoe hij film op, theater, op toneel gebruikt. Dat is, Magistraal. Uh, ja. Gek, hè? Dat is dan weg. Dit kan nooit meer. Nee. Dat is een herinnering, ja, hè? Ja, ja, ja. Ja, wie weet gaat hij het nog wel eens doen. Want ik denk dat je... Je komt er nooit uit als het over proest gaat. Ik weet zeker dat een, een, een overgevoelig theatermaker... als kassiers is, over een jaar of tien denkt... ik ga dat nog een keer doen. En dan anders. Ik denk dat je, je moet in jezelf, in je, in je gevoel... Je, je, je relatie tot Proust steeds vernieuwen. Uh, je moet het kunnen controleren aan uh, wat er in die tussentijd met jezelf gebeurd is. En dan merk je dat de tekst van Proust dan ook anders is. En, en dat je aandacht uh, wordt getrokken uh, door andere dingen. Maar dat heb je natuurlijk met, met alle klassiekers. Ja, ja. Dat heb je ook elke keer tuurlijk. als je Shakespeare ja, tuurlijk. of Tsjecho speelt. Je gaat volgend jaar weer spelen. Ja. Dat is wel ja. opmerkelijk trouwens. Want het is al, uh, al een paar jaar geleden. Het, Don Carlos was het laatste. Ja, en toen heb ik. ik mijn collega's beloofd. Ik ga nooit meer spelen. En als ik daar tegen zondag nodig ik jullie uit. Oh, ja, ja, voor een soepé. En dat zal er dus van moeten komen. Want ik ga bij het boermans eerst uh, in de drie zusters de dokter spelen. Ja, fantastische rol. En daarna rol, bij heerlijk. Johan Doesburg een erg mooie rol in Strange Interlude. Ja. ja, ik, ik, ik verheug me nog enorm op. Waanzinnig. Ja. Hey, maar, maar je hebt best wel moeite toch om nog die teksten te leren? Of? Nee. Nee? Nee, want anders doe ik het niet. Echt niet? Nee, echt niet. Als je, als je met de zenuwen in je lijf op het toneel moet staan... in verband met je tekst, nee. Nee, dat... Uh, nee. Nee, ja, kijk, misschien moet een ander mij erop attent maken. Nou kan het niet meer, <laughs> maar uh, ik heb er nee. geen last van. Nee, nee. nee. Oh, gelukkig. Nee, Oké, okay, nee. heel goed. Hé, hey, uh, ik laat je nog een keer... Uh, um, uh, uh, over, over toneel, we zeiden net al, jij gaat heel veel kijken. Ja. Hè? Ja. Uh, toevallig heb je dan net niet deze gezien, die, uh, de ziekte die jeugd heet, van Brukner van uh, die nee. jonge, het jonge clubje. Maar nog één uitspraakje van Casper uh, van de Putten. Het toneel krijg je geen kader, je krijgt een heel groot kader. En je kan zoveel, op zoveel manieren kijken. Dus je kan nooit precies met een gedachte uh, iemand wegsturen, maar wel. Ja, daarin een steen in de vijver gooien of de, daarop wijzen. Dat is wel het, aller, het allerbeste wat je met toneel in ieder geval kan doen, vind ik. om Het allerleukste natuurlijk, als dat een beetje gemixt is. Hè? Dat vind ik nu heel erg leuk dat er heel veel verschillende leeftijden naar komen kijken. Van. Want dan besef je ook dat je daar met z'n allen naar zit te kijken... en met z'n allen daarom daar iets van vindt. Dat is ook zo goed aan een volle zaal dat je opeens hoort dat... je kan in een zaal zitten en alleen maar naar het stuk kijken... maar je kan ook merken, hey, die mensen moeten daarom lachen. Nee, en ik vind ja, ja. het niet grappig. En, nee, ja, ja. en dat is zo bijzonder aan toneel. Je gaat eigenlijk ook in gesprek met de mensen die naast je zitten tijdens die voorstelling. En dat is een hele mooie driehoek die je dan maakt. Met de spelers die wat vertellen, jij die waar wat van vindt... en ook af en toe van bewust bent dat er andere mensen zijn... die daar misschien iets anders van vinden. Ja, de, de, de, de, de, voor een uh, jonge regisseur is die er snel bij... door dat zo te kunnen verwoorden. Dat is echt goed. Het, uh, het wonder van het toneel is dat een volle zaal van 700 mensen... die, zit, die zien 700 verschillende stukken... Ja. En uh, dat maakt het toneel, denk ik, eeuwig. Omdat als mensen dan daarover met elkaar in gesprek gaan... blijken ze allemaal een ander stuk gezien te hebben. En dat is zo activerend... Uh, je zit niet alleen maar naar een verhaaltje te kijken. Je zit naar mensen te kijken. Uh, een levende mensen op het toneel die jou iets komt vertellen. Je hebt altijd het gevoel dat die voorstelling voor jou gespeeld wordt. Ja. En je bent dus ook ontzettend geraakt als je iets niet goed vindt. Want dat, dat brengt je in de war. Maar op het moment dat je mee kan gaan met wat er op het toneel gebeurt... is het een van de... Ja, ja, de ik vind het de, de meest unieke kunst die we hebben voortgebracht. ja, ja ik kan, Je hebt ook zo het gevoel, we hebben dit samen nu meegemaakt. Ja, Iets heel ja, unieks. Maar ja? samen verschillende dingen. Ja. En daar en, en, en, uh, uh, wij zijn daar in de zeventiger jaren bij het Publiekstheater mee begonnen met nabesprekingen. En daar is het mij toen echt uh, zo. Uh, ja, hoe noem je dat? Uh, overkomen. Hoe mensen verschillend denken over wat ze te zien ja. hebben gekregen. Ja, dat is fascinerend. Ieder speelt het door zijn eigen leven ja. en zijn eigen ja. ervaringen. Ja. Ja. Ja. Uh, theater als religie. Ja. ja nee, het is ontstaan het, het, in de kerk. En, nou, ja, nee, ja, ontstaan. Ja. Is, het is uh, ontstaan... Uh, in de dionysos ja, uh, verering ja. ja. En ontstaan in de kerk is ook nog niet helemaal waar. Uh, want de kerk verbood het vrij snel. En toen mocht het alleen nog maar in de voorportalen. Uh, uh, en op de trappen van de kerk. Maar uh, de rietenkant. De, de, de rietenkant rieten, ja, rieten ja. die bij de Grieken is begonnen. die die probeer je eigenlijk altijd terug te vinden. En die vind je altijd terug in een. zelfs in een, in een, in een onbenullig stuk door grote acteurs, is het een ritueel. Ja. En uh, ja, daar ben je eigenlijk altijd naar op zoek. Laatste keer dat me dat is overkomen, is uh, vrij kort geleden. Ja. Uh, bij, bij, toen de Münchener Kammerspielen hier waren en Jeroen Willems in een voorstelling van Ivo Van Hoven, Ludwig de Zweite speelde. Dat was zo. Onvoorstelbaar goed dat uh, die voorstelling sowieso, maar wat Jeroen Willems daar speelde. Nou, ik. Uh, ja, in, ge in geen jaren ja. op zo'n hoog niveau iemand bezig gezien. En dan, en dan zie je ineens: ja, goed, het is nou dat je, dat je iemand kent. Maar stel voor dat het een, een acteur was die ik niet kende... Dan, dan heb je het over een soort godheid die je op het toneel ziet. Die in, in de war en in de, in de, in de kreukels zijn, zijn, zijn, zijn problemen uitvendt. En ja, dat, dat, dat, dat was echt heel, heel bijzonder. En zo, zo ja, stel ik me voor dat het bij de Griekse tragedie er ook toe ging... Dat je, dat je alleen maar meegezogen wordt door, door, door de grootsheid van een gebeuren. Al, al is het een gebeuren wat je je best kan voorstellen... maar wordt het door acteurs vergroot... en wordt het op een andere manier naar jezelf teruggebracht... Ja. en zit jezelf een voorstelling te maken... Ja. of je nou een toneelmaker ja. bent of ja. niet. Ja. Kijk je ook naar, naar jonge, nieuwe groepen? Ja, zoveel mogelijk. De warme winkel? Ja, ja, ik heb met een, een van die mannen heb ik, uh, in een film gestaan... En uh, toen kreeg ik daar belangstelling voor. Ja, nee, het, uh, ik denk dat er een enorme uh, uh, grote aanvoer is van jonge mensen... die het, die het toneel hoog nodig vernieuwen, ja. zoals het moet. Ik vind, ja, zoals, nou, Bijvoorbeeld die, die mensen van de warme winkel. Hè? Ja. Ik heb net de ja. Crisiscomedie ja. San Francisco ja. gezien. Als je ja. die nog ziet, mag ik gezien. heel erg aanraden. Die ja. spelen ze nog deze week. Ja. Het is, een, een, een, het is zo theatertheater, theater, ja. weet je ja. wel. Het is zo niet een verhaaltje. Ja, nee. en het heeft zo'n noodzaak. En het is ja. zo vanuit hunzelf. En met zoveel plezier. Ja, ja. ja dat nou, straalt eraf. Ja, dat straalt waanzinnig. Eraf. Ja. Ja. Ik krijg er helemaal ja. energie van als ik ja. daar... Uh... Ja. Nou goed. Uh, uh, Kijk hoor. Ja, uh, jij hebt uh, uh, in, in jouw toneelcarrière... Uh, met name ook, uh, heb ik ergens gelezen, veel gehad aan vooral de buitenlandse regisseurs met wie jij werkte. Je, want jij zei, hè, je werkte onder andere met Sharoff, nee. uh, de oude Sharoff, ja. uh, en met Markward en Grootsman. En uh, jij zegt ergens, die hebben mijn fantasie uh, opengebroken. Ja, ja uh, ik heb dat. Ik neem geen woord ervan terug. Ik heb dat gezegd als toneelspeler. Uh, terwijl het een, een, een, een, vooral Groosman en, en Markwart waren uh, ver, ver injecties voor mijn gezelschappen. Oké, okay. maar ik heb gedeeltelijk daar zelf ook in meegespeeld. Ja. En heb het dan aan de lijve ondervonden. En dat heeft mij een grote injectie gegeven. En uh, Sharoff, dat was in mijn begintijd. En uh, ja, die anderhalf, twee maanden met Sharoff, dat was drie jaar toneelschool. Echt waar? ja En dat waar lag dat waar. aan? Aan de wijze waarop hij onomstotelijke waarheden verkondigde. Je, je, uh, we deden de meeuw. Ja. Nou, de meeuw die had hij al vijftien keer elders gedaan. Dus ja. hij wist exact wat hij wou. Er zat ja. nooit een twijfel in. Het moest zo, het moest zo en het moest zo. En je voelde onomstotelijk dat hij daar gelijk aan had. Alleen jij kon dat nog niet. Dus dat, die worsteling om... Het zo te doen als hij wilde. Ja, die, die, die, die, die, die, die won je nooit. Want eh, dat was bijna niet te bereiken. Maar dat je daar die twee maanden dag en nacht mee bezig was. En de helderheid het, met wat ja, hij wilde, ja, dat is ja, ook ja, natuurlijk ja, dan. Uh... Ja, ja, onomstotelijk. Hij ja. en, en uh, in die jaren Ton Lutz. Maar heb je daar dus ook vooral. Ja, maar dus vooral als regisseur? Nee, als acteur. Okay. Als acteur. Want ik, in die tijd uh, had, ik, had ik geen regieambities. Oh, nee? Echt nee. niet? Nee, dat, dat bestond in mijn jonge jaren niet. Er was ook geen regieopleiding. Nee. Dat moest je zelf ja. maar zien te regelen als je dat wilde. Rond die tijd, de zestiger jaren, wilde ik dat ook wel. En dan, maar toen had je de mogelijkheid om studenten te regisseren. En toen heb ik vijf grote studentenregies ja, gedaan. zo ben jij aan je vrouw gekomen. Uh, nou ja... <laughs> Ja, toch? Niet? Om, het, om het maar even in het kort te zeggen. Ja, ja. ja. dat je dat weet. Nou, ja. Ja. nou gefeliciteerd. Je bent dit jaar toch 50 jaar getrouwd met haar? Uh, oh, uh, ja, ook nog. Ja, ja, het, is twaalf. Een man, het is twee. Ja. Het is twee. De ja. ja. twee is het in het. 62. Ja, verdomd. Je bent beter op ja. dan ik. Ja. Dat dan wist je, moet, je toch wel? Ja, ik weet het wel, maar daar ben je dan niet elke dag mee bezig. Nee, nee, nee, nee oké. Okay. Goed, nou dus uh, we hebben een heel korte muziekje even tussendoor om gooien... je van bij te komen. Ja, even... <laughs> Oké, okay, stukje Kreta, uh, doe zo'n flartje Kreta, want dat, daar ga je vaak ja, heen. Ja. We zijn dus ja, geliefd vakantieverblijf of niet. Ja. We, zijn, we hebben geloof ik, 25 keer geweest oh, en we gaan er weer naartoe. Alright. Nee, we vinden het alweer genoeg. Uh, we gaan het hebben over... Oh, e eerst één dingetje. Uh, uh, uh, we hadden het net over uh, Chekhov. Uh, ja. Ik wou nou even zeggen... Ja, maar ik weet al dat je het niet gezien hebt om Wanya. De, nee, de laatste regie gezien. van Geert-Jan nee, Rijners. heb nog niet gezien. Prachtig. Maar dat ga ik ook gauw in. Aan. Ja, dat moet je echt doen. Ja. Ja, want ik vond zo leuk. Uh, hein van der Heijden speelt. Nou, Pierre Bokma is fantastisch daarin. Uh, Reinier Bulder is ook fantastisch. Maar Hein van der Heijden verbaasde mij. Ja, ja. Want die vind ik echt ja, ja. gegroeid. Ja. Dat vind ik zo grappig ja. dat ja. acteurs ja. die al jaren op het toneel staan... toch ook nog weer ja. door kunnen groeien. Ja, ja. ja dat kan je tot, tot, tot je laatste stap op het toneel. Ja. Want jij geeft les op ja. twee toneelscholen. Uh, nou, ik heb uh, de laatste twee jaar niet, of oh. drie jaar niet meer in Maastricht lesgegeven, maar ik geef wel elk jaar les in uh, Amsterdam. Ja. En het laatste wat ik gedaan heb is met de derde klas uh, Elkerlik. Uh, ik word altijd gevraagd om moeilijke teksten met ze Precies, te doen. Precies ja, want daar ben je dus heel goed en, in. Uh, ja. Maar ik had zelf Elkerlik uh, nooit gedaan. Ik, ik had er vroeger wel eens twee zinnetjes in gespeeld. En ik ben het samen met, uh, nou ja, met die studenten gaan uh, uitzoeken. En het leuke daarvan is dat we hebben het op film opgenomen. Ja. En, uh, want we hebben de hele Elke Leer gedaan. Zo. En uh, voor, de, voor de Leidse Universiteit, voor op hun website. Ja. Uh, dat studenten, Middel-Nederlands, het ook gesproken kunnen horen. Oh, dat ze ja. weten dat die taal te ja. zeggen is. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. En dat, uh, ja, dat was voor hun natuurlijk ontzettend leuk. En ik vind het ook wel aardig ja. dat dat vastgelegd is. Ja. Ja. Nou zeg ik ook dat jij vorige week, uh, wat is het, vorige week zaterdag of zondag, heb jij een masterclass in Arnhem gegeven. Ja, ja, ja. ja. Wat ja. heb je gedaan met die nee, wat heb ik, was gedaan? Eigenlijk post, ik had post. Uh... Ja, ja, nee, ik, ik heb voor, met de mannen heb ik een, uh, een monoloog uit, uh, uit Hamlet. En met de vrouwen... Ja, dat was uh, Titania uit de mids de uh, uh, Textbehandeling Tekstbehandeling en uh, ja... <lacht> Wat kan je doen in één dag ja. met twaalf mensen? Dat is voor ieder een half uurtje. Ja. Terwijl je, ja, je hart groot genoeg is om er een hele dag met één persoon te werken. En dan, dan, dan schiet het op. Ja. Maar nu... Uh, ja, is het even aanraken wat de ja. mogelijkheden zijn. En zaten er talenten tussen? Absoluut, ja. absoluut. Ja, ja. Hoor, ja hoor. Wel, wel grappig hè, dat je lesgeeft op toneelschool terwijl jij zelf... gewoon als volontair ja. hè, begonnen bent ja. helemaal geen toneelschool gedaan. Nee. Waarom nee. niet? Ja, ik weet het niet. Dat, dat gebeurde zo op de een of andere manier... Um, ja. Uh, misschien waren ze er niet zo ontzettend zeker van of ik dat wel zou kunnen. Wie weet, wie weet uh, was ik na één, twee jaar, als het niet meteen zo snel was gegaan... Uh, hadden mijn ouders gezegd, nou ja, ga toch maar naar de toneelschool. Want ik was 17 toen ik begon. Ja, maar op mijn achttiende kreeg ik al grote rollen. En, ja. Ja, en toen uh, was ik, kreeg ik ook erg hoogmoedig gevoel van... nou, dit de toneelschool, dat hoeft helemaal niet. Nee, nee, goed. Uiteindelijk leer je het natuurlijk ook in de praktijk. Tuurlijk, Maar het is, maar het, het, het, het is als overgang van school ja. naar dat soort beroepsleven... is een tussenfase op school wel erg belangrijk. Ja, precies. Ja. Nou ja, jij kwam natuurlijk... Jij, jij had natuurlijk ja. eigenlijk al misschien wel je hele leven... een toneelschool om je heen. Met nee. de zoon van, van Max nee. Croisset. Jawel. En je ging maar... heel veel kijken. Ja. Je was natuurlijk kind aan huisbedaagse komedie en... Uh... ja. Toch? Jawel, maar ik zeg er altijd bij: er werd thuis niet over toneel gesproken. Daarbij ik ben niet met mijn vader opgegroeid, nee. maar met een nee. pleegmoeder. Ja. En uh, die heel veel van toneel hield. Uh, maar het was niet zo, uh, ja, zoals je zou denken in een toneelgezin. Nee, nee, nee, dat is ook zo. Ja. Nou, dat heb ik dus allemaal kunnen lezen, heb je gelijk in, want jij bent gaan schrijven. Ja. Uh, was dat een ontdekking? Ja. Ja, toen ik uh, uh, uh, op was gehouden met, met uh, nou ja, regisseren en spelen... dat was rond Don Carlos. Uh, toen was er kennelijk, dat is allemaal niet bewust gegaan... Uh, moet je toch je, je ja, de fantasie die je hebt... en die ik kon uitleven middels teksten van grote schrijvers... Uh, die, moest, die moest hem wegvinden. En toen, toen dat schrijven een beetje begon... En ik merkte uh, dat je daarin zo'n eigen wereld kan scheppen. waarin je uh, ja, eigenlijk uh, mooiere toneelbeelden kan maken. bij wijze van spreken, dan je ooit in het echt kan. Uh, is dat schrijven een, een soort. Uh, ja, hoe noem je dat? Het, het, het hoge nachtelijk uur uh, doet me nu echt zoeken naar een woord. wat ik nu niet vinden kan. Maar het is wel een roes. een roes. Het ja. schrijven geeft mij. Ja. Elke okay. dag, elke ochtend als ik, als ik ermee begin, ja? want ik doe dat heel gedisciplineerd. En na een paar uur ontstaat er een roes, net als bij het inspreken ja. van die luisterboeken. Oké. Okay. Je begon met, uh, he, want je, je hebt nu, uh, er is een roman verschenen, Lucifer onder de linden. En je, en je ja. tweede roman ligt bij de uitgever. Derde he, dus, roman. Oh, derde roman. Oh, nee, ja, ja, sorry. Ja, want ik vind derde eigenlijk, het eerste is niet uh, een nee, roman, want dat nee, is natuurlijk... Nee. Roman, moest dat eerst geschreven worden, die, die autobiografie? Denk ik wel. Dat moest eruit, ja, denk dat ik hele wel. verhaal? ik ik wel. Over Denk hoe moeizaam die relatie met je vader was en ja, ja, hoe dat ja, ja, die weg ja, op het toneel is ja, geweest. Ja, ja. Um, ik kan me ook voorstellen dat het uh, Don Carlos, jij zou dat ooit spelen. Uh, ja, hè? jij zou. Denk je dat de ook zoon... niet? Nou, oh ja, het staat in de boek. Ja, <laughs> ja, ja, ja. ja ik zou ja. Don Carlos gespeeld hebben bij toneel. Met het toeneel, je vader, met als, vader Philips. als Philips. En, en, en de avond, of de twee avonden voordat die lezing zou zijn... toen ging dat allemaal heel anders... zat de regisseur in de zaal en die zei tegen mij... nee, jij krijgt Don Carlos niet, want jij schreeuwt te hard... Ja. Had je een andere voorstelling gezien waar je hard moest schreven? Ja, dat ja, moest. Want het was, het, het was een luidruchtig blijspel ja. van uh, Aristoteles, ja. Lysistrata. En uh, ja, wat uh, inderdaad luidruchtig was. Ja, ja, ja, ja. Ik, in, en toen zei ik nog: ja, maar meneer, ik moest schreven van Tom Lutz. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Maar nee, ik heb Don Carlos toen niet gekregen. Nee, maar het idioot is dat je dus nou, zo en zoveel ja. jaren later, dat je dus zelf die rol ja. uh, kreeg. Ja. Van Philips II. En dat is natuurlijk ook een waanzinnige rol. Het is ook een vader die hardvochtig is tegen zijn zoon. Don Carlos. Dus je komt allerlei dingen komen bij samen. Je eigen verleden, je relatie met je eigen vader. Misschien je eigen rol als vader ten opzichte van je kinderen. Altijd aan het werk. Ja, ik heb vooral dat laatste... Dat schuldgevoel naar, naar mijn eigen kinderen toe, van uh, altijd aan het werk, had ik met uh, Vetja van Huet, die dan ja. mijn zoon speelde. Ja. Dat was voor mij wel de samenballing ja. van mijn drie kinderen. Ja. En, en, en zijn hunkering naar contact ja. met die vader. Ja. En die vader gaf dat niet. Nee. Nou, ik, ik hoop niet dat ik zo slecht ben geweest, maar uh, het deed me wel wat. Nou, ja. dat, dat kon je ook ja. wel merken in de manier waarop je speelde, want ja. het deed mij ook wat. Ja, deed mij Dus dat kwam wel me. over. Ja. Ja. Nou, goed, dus dat boek is gekomen en toen dus uh, Lucie van Onderlinde. En, nu, ja. en waar, waar gaat de nieuwe roman af? Oh, is ja, dat geheim? Dat, nou, nee, de, de, de, het gaat nooit om geheim, maar <laughs> het is zo moeilijk samen te vatten. Titel? De titel is Het meisje met de mode, Mooie Handen. Oké. Okay. Uh, het klinkt Tour vind ik. Klink, ja, ja, ja, ja. Nou, ik hoop dat ik uh, zijn lichtvoetigheid zou kunnen benaderen. <laughs> dat zou mooi zijn. Oh, ja. Ja. Ga je het zelf ook inlezen? Dat zou Nee, doen. ik heb die andere twee boeken ook niet ingelezen. Nee, maar waarom zou je deze niet, Lucifer van ja, de Linden? Dat, dat zou daar wel geschikt voor zijn. Dat zou daar wel geschikt voor zijn. Trouwens, het wordt op het ogenblik in het Duits vertaald. Het komt in oktober in Duitsland uit. Ah, oh, spannend. Ja, dat, is, dat, ja, heel dat vind spannend. ik wel top. Oké, okay. dus ga je naar de boegmessen? De, de Leipziger boegmessen, oh, Leipzige. geloof ik. Okay. Ja, ja. Nou goed, e, e, probeer Eva Cossé over te halen dat ze een budgetje ja, ja, okay. op, opzij ik legt om dit in ik te zetten. Yeah, right. Ik zal het doorgeven. Goed, uh, nou wat gaan we nog. Oh ja, uh, de bezuinigingen. Ja? ja, dat, ja gaat het goed bezuin... komen? Dat gaat niet goed komen, nee. Nee, dat gaat niet goed. Ik, stel, ik denk ook niet dat, het, uh, dat de crisis die er nu is met, met het, uh, het kabinet, dat dat uh, wat er ook komt, dat dat teruggedraaid wordt. Uh, misschien de ergste gevallen, maar uh, en misschien komt de VVD nu terug... op zijn anti-kunsthouding en uh, nu ze niet meer aan de leiband... van uh, die, die man met, dat, met die rare pruik uh, ja. hoeven lopen. En dat het ietsje versoepeld zou kunnen worden... Maar uh, ik, ben, ik ben bang dat, dat het bijzondere wat Nederland had op kunstgebied... ook in, in de wereld, als, een, als ja. een eilandje waar alles kon... Dat is afgelopen. gebied en gebied. Ja, het, bedoel, ja. Het, het, het, is, het is zo vernederend voor die grote kunstenaars die, die, die, die, die gefnuikt worden in, in, in hun mogelijkheden. Terwijl uh, de concertzalen in de hele wereld alleen maar met open armen staan wanneer Tom Koopman komt. Of wanneer ja. Rijnbert de Leeuw ja. komt. Ja, de, de, de, de, de, de, Hoe kan dat zo, zo ontzettend verschillen met bijvoorbeeld het cultuur- en het kunstbeleid in Duitsland? Waar nou, de... du Duitsland is trots op zijn kunstenaars, maar die hebben ook een kunstbeleid. Kunstverleden natuurlijk. Hè? Ja. Met hun schrijvers en hun componisten. En wij moeten het elke vijf jaar zelf uitvinden. Dus het is elke keer is het een, een, ja, een ander soort verworvenheid. Ja. Maar uh, de politiek in Duitsland is trots op wat ze hebben. En zullen dat uh, verdedigen. Ja. In Nederland, ja, je, je ziet toch nooit een, een, een bewindspersoon bij een première. Nee, en, en nu natuurlijk helemaal niet meer. Want ze durven zich niet te vertonen. Terecht. Ja, behalve dan uh, Frits Bolkestein. Het is het enige de ja. politicus ja. die dan ook ja. voor zijn liefde voor cultuur uitkomt. Precies, maar... en die ook nog in een bestuur van een toneelgezelschap heeft gezeten... wat alleen maar te prijzen is. Ja. Uh, overigens het luisterboek en het hoorspel heeft ook een veel hogere status in Duitsland. Dan ja, dan de... in, in, in, maar God. kijk, in Duitsland is dat ook weer anders met, met die luisterboeken. Uh, daar heb je die lange autobanen van ja. 400 kilometer... Ja. en dan stoppen ze er een uh, Thomas Mann in. En dan hebben ze aan het eind van de rit hebben ze het twee hoofdstukken Zauberberg ja. gehad. Ja, dat doe uh, de volledige werken van, van, van Thomas Mann zijn al twee keer in zijn geheel opgenomen. Die moet jij trouwens ook nog doen bij Kees. Ja, je kan aan de gang blijven. Ja, Kees, ga Ja, dus Er staat nog een hele lijst klassieken. Kees, Die wil ik allemaal het. door jou voorgelezen worden. Nou, ik zie jou uh, straks weer. Uh, dat wil zeggen om een uur of zes in uh, de Smet in Amsterdam. Oh ja. ja ik ga ja, je er ja. zo uitgooien, want ja. we hebben ja. nog, ja. <laughs> nog ja. maar één minuutje. Jij ja, mag okay. naar je bedje. Ja, Oké. Okay. En okay. ik ben erg benieuwd. Misschien ja. win je wel. En misschien nou, ook niet. Nou, het zou uh, hartstikke leuk zijn. Nou ja, goed. Uh, ja. Ja. Nee, ik, vond, ik, vond het, ik heb mijn nacht nog nooit op deze manier besteed. Ik vind het prachtig. Ja, okay, ja, nou, hoor. Je bent ontzettend lief dat je hebt willen komen. Nog, nee. een, neem nog één slokje ja. wijn. Ja, dan slaap je dadelijk ja. uh, extra lekker. Uh, en ik zou zeggen, uh, mensen, uh, uh, luister naar uh, Lentebeek. Ik ga straks het uh, volgende uur een stuk daarvan uh, laten horen. Mm -hmm. En uh, ja, tuurlijk. En dan kan je horen waarom dat zo prachtig is. En, uh, en wat ga ik nog meer doen? ja maar Ik ga nog heel veel laten horen. Tot zo. I'm not